Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen après-ski in Oostenrijk deze winter. Ook in dat land neemt het aantal coronabesmettingen toe. En daarom neemt de Oostenrijkse bondskanselier maatregelen rond het wintersportseizoen. En voor alle Wintersportfans gilt daher klaar: skivergnügen ja, maar ohne apres ski wel skiplezier, maar geen feestjes dus. Ook worden mondkapjes verplicht in de skigondels in Oostenrijk. En in cafés en restaurants mag alleen aan een tafel worden gegeten en gedronken. Vorig jaar liepen veel mensen het coronavirus op tijdens de wintersport. Opnieuw corona op een nertsenfokkerij, dit keer in de Limburgse plaats Amerika. De 4000 dieren worden zo snel mogelijk geruimd. Het is de 56 e nertsenfokker waar het coronavirus opduikt. Op Schiphol ontstaan gevaarlijke situaties doordat vliegtuigen soms tegelijk landen en opstijgen, zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die wil dat vliegtuigen pas mogen vertrekken als een kruisend vliegtuig eerst is geland. In een natuurgebied bij het dorpje Beers in Brabant is een enorme hoeveelheid drugsafval gevonden. 21 Vaten van duizend liter en sommige lekten ook. De politie noemt de dumping asociaal en zegt dat het gevaarlijk is voor de dieren en de planten in het gebied. Twee avonturiers zijn met de schrik vrijgekomen toen ze een ijsberg in de noordelijke ijszee beklommen. Ze bikten met hun pikhowwil de weg omhoog, maar na een paar meter klimmen kantelden de hele berg hun kant op. Oh, dat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 autobedrijf Zandvoort. Ook grobend op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. hebben ZF nu ZFM Luncht. Ja, goedemiddag, Daar zijn we weer. Um, ben ik er? Ja. <laughs> Uh, Lucie is, uh, is de sidekick weer. Want, uh, we hebben weer leuke dingen, hè Lucie. Ja, we hebben leuke uh, In het uh, kader van de, van de week van, de van het bewegen... Hebben we, heb ik ook nog een paar leuke dingen... van het pluspunt en de blauwe tram. We hebben wat leuke dingen uit het museum. Want de, daar uh, zijn toch ook wel heel erg leuke dingen te zien. En we hebben wat nieuwtjes. En uiteraard gaan we het ook even over het weer hebben...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 was Adele met Rolling in the Deep en dan gaan we nu verder met uh, Elvis welk nummer ja. heb je van Elvis? Wooden Hearts van musical. een musical ja lekker. Wat los? Kaput hè? Huh? kaput. Do so you know this tune? Ja, And Do you think you can play it on your uh, squeeze box? Yeah. Ja, uh, well what do you say we give it a whirl? We give it like you say a will. I'll try anything I want. Can't you see I love you? Please don't break my heart into two.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 It was always you from the store Treat me nice, treat me good Treat me like you should Cause I'm not made of wood And I don't have a wooden heart. you Stay lay in us who do my shots blast here the stay down Oh, stay down Oh, stay to lay in us Stay to lay in us Oh, do my shots blast here There's no strings along this love of mine It was all Ja, Elvis Presley. Daar was jij een groot fan van, hè? Ja, de, ja dat was mijn uh, idool vroeger. Ja. ja, je was of uh, Elvis, geloof ik, hè? of uh, Cliff Richard... Ja, ja, ja, ja. Maar ik was Elvis. Ja. En hij, uh, dit is in de opgenomen in de tijd dat hij voor in de militairen in Duitsland zat, hè? Ja, in, leger. Uh, in Duitsland was gelegerd, ja. Daar is dat toen opgenomen. Oké. Okay. Ja. Ik heb nog een leuk nummer. <coughs> maar niet van Elvis weliswaar, maar van ja. Karel uh, em Emerald. Kijk. A Night Like This. We zijn er weer. Even kijken of ik nog een leuk muziekje heb. Ja, tuurlijk heb ik dat nog. We gaan verder met Whitney Houston. If I stay, I would only be in your way.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 Goodbye Whitney Houston, with I Always Love You, Will Love You. Dus, <coughs> we zijn een beetje op zoek naar um, Willem Engel. Maar daar kunnen we weinig van we vinden. We vinden er verrekte weinig van. Dat is wel een beetje vreemd. Wel over Famke Louise, en die, uh, die is uh, een grote opdracht kwijtgeraakt. Ja. Maar... Vanwege de emotie, rond ik doe niet meer mee. <laughs> Ik doe het niet meer mee. Wat, wat is dat mensdom? Het is echt ongelooflijk. Nou, het, het is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, ze had beter uh, ingericht moeten zijn. Ze had beter... Uh, uh, yeah. Ze hadden een andere hashtag moeten nemen. Hashtag, ik heb vragen. Hashtag, uh, kan iemand me helpen? We hebben er van spreken. Want ik bedoel, zoiets. Heel in het begin met corona, in het begin van het jaar. Toen was het van nou, de mondkapjes, dat is schijnveiligheid. En nu blijkt dus gewoon dat ze dat ja. gezegd hebben... omdat ze er gewoon niet genoeg hadden. Ja, en daardoor zijn heel veel collega's van mij besmet geraakt. Ik, ja. dat, is, dat is in en in triest. En dat, het, kijk, dat er een parlementaire enquête moet komen naar dit soort dingen... helemaal mee eens. Maar ik doe niet meer mee. Ja, het, het vervelende is dat het virus nog wel steeds meedoet. Ja. Ja, en, en, en, en, en een sorry. gigantische opmars is... Ze, was, ze had gewoon geen goed onderbouwd verhaal. Dat is nee. gewoon heel jammer. Ja. Maar vergeet niet, meisjes pas twintig. Ze mm -hmm. heeft dan wel een miljoen volgers. Maar ja, dat zullen ze ook geven. Ja, ook maar geen, je weet uh, je, het is wel een graai cultuur, weet je dat, en dat stuit mij tegen de borst. Van, aan de ene kant wel geld in van de, de, de overheid. Ja, maar daar is zij ook niet de enige in. Hè? De, nee, nee, er zijn nee, nee, er, er meerdere. Zijn er meerdere. Maar, goed, dit, dit. maar dat, dat is ook zoiets. Waarom moet het. Uh, uh, waar moet, waarom moet er geld geboden worden om dat te promoten? Nou ja, om die jongeren te bereiken. Kijk, dat is het de hele punt. De, maar er de, de, hoeft, daar moet toch geen geld tegenover staan? Nou ja, schijnbaar is dat de enige manier uh, op, de, op de een of andere manier. Nou ja. Ja. Ja, ik vind het allemaal een beetje. Een beetje het, het, het gaat gewoon niet helemaal uh, helemaal goed. Nee, het gaat helemaal niet goed. Nee, het, uh, het is het vervelende. Ze, de, de regering moet ook, als, ze, als, ze, als er gewoon dingen zijn die, die er niet zijn... moeten ze er ook gewoon eerlijk mee voor ja. het draad komen. Van, hé hey jongens, de mondkapjes zijn belangrijk... maar we hebben ze even niet zoveel op voorraad in één keer. Nee, maar het vervelende was, als je op internet keek... kon je ze in China en dergelijke kon je ze wel... Ja, die hadden hun ook gekocht, maar die ja. waren niet goed genoeg. Nee. Want ik bedoel, je kan zeggen van China, het is allemaal niks. Maar zelfs de overheid koopt daarin. Ja. Dus. Maar ja. goed, in ieder geval. Uh, wij hebben de week van de beweging. En uh, daar wilde ik, daar wilde ik eigen, eigenlijk uh, even mee doorgaan. Want we hebben een, uh, bij de blauwe tram. Hebben we de oudere dag. En dat is ook. Op 2 oktober, dan is er uh, de oudere dag. Uh, we hebben uh, yoga, waar we naartoe kunnen. En dan krijg je 25% korting met de Zandvoortpas... De kosten, dat is elke maandag van 31 augustus tot 14 december. Dat is 15 keer. Dat is 15 keer en dat kost dan 172 euro. Maar je krijgt 25% korting met de Zandvoortpas. En je kan ook op maandag van half acht tot uh, kwart voor negen. Dan, kost, dan zijn de kosten hetzelfde ook met... Kort, met uh, Zandvoortpas. Het Zandvoortpas. Ja. ja. En ik ga kijken of er nog meer uh, fitnessdingen zijn. Zal ik onderhand we... nog een plaatje draaien? Doe jij dat maar. Oké, okay, Robert Long met Kalverliefde. Ja, Kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Dat werd gespeeld.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 Ja, Robert Long, wat heeft hij toch een mooie nummers gemaakt. Um, nog een plaatje doen? Of had je nieuws? Nou, ik wil wel even met oog en oor uh, de Bartplaats door. Want er uh, zijn best wel weer... Uh, een beetje een waarschuwing als eerste. De oplichters doen zich voor als medewerkers GGD. Dat is e toch weer wat. Ja. Er zijn signalen van mensen die in een babbeltruc over corona zijn getuind. Uh, oplichters doen zich voor als medewerkers van de GGD... en gaan momenteel langs de deuren in Zandvoort... Ze bellen aan en zeggen dat ze in verband met corona het huis komen ontsmetten. Je kan het niet bedenken. Yeah. Na binnenkomst vertrekken ze even later weer met diverse ontvreemde spullen. En wat denk je? Het is nog steeds niet ontsmet. Let op, dit zijn geen medewerkers van de GGD. Laat dus niemand binnen die zegt van de GGD te zijn. Medewerkers van de GGD zullen nooit zonder afspraak... tenzij u die zelf heeft gemaakt bij u langskomen... Heeft u wel zelf een thuisafspraak gemaakt... Vraag dan altijd om legitimatie voordat u ze binnenlaat. Ja. Dit is toch wel weer een ding. Ja, en de GGD, die, die, die, die, die zeker met bron- en contactonderzoek... dan bellen ze of ze sturen een brief of wat ook. Maar ze komen zeker niet langs, daar hebben ze het personeel ook niet voor. Nee, lijkt me ook dus. niet uh, waarschijnlijk. Uh, afgelopen zaterdag, 19 september, was het weer zover. World Cleanup Day. Op deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar gaven mensen samen met inwoners van, het, van ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. Maar niet iedereen was bezig met als doel om het zwerfvuil op te ruimen. Sterker nog, sommige deelnemers maakten de grote hoop van zwerfafval nog groter door middel van het achterlaten van plastic drinkbekertjes. Wel had men zich goed aan de RIVM-regel gehouden, want de troep stond keurig op anderhalve meter uit. Nou ja, dat doen ze dan weer netjes toch? Ja. Op dezelfde plek waar de plastic flesjes op de bank stonden, noto voor de ingang van het raadhuis, stond voor de neus van de vervuilers een van de vele intelligente, meedenkende afvalbakken die in het dorps geplaatst zijn. Met de voet of met de handbediening gaat de klep van de afvalbak open. Helaas gaat de klep niet ver genoeg open om grote zakken met vuil erin te deponeren. Want voor dit soort afval zijn de bakken niet bedoeld. Het resultaat is dat de zak eruit puilde zodat de meeuwen alsnog erbij konden. Kennelijk werkte ook het perssysteem van de afvalbak niet meer naar behoren. Dus ja, dan kon ze weer opnieuw beginnen. Dan hebben we ook nog wel iets leuks te melden. En dat is dat je kans kan maken op een uh, Zandvoortse uh, reddingsbrigade aquarel. Na een bijzonder en hectisch uh, zomerseizoen werden de vrijwilligers van de Zandvoortse reddingsbrigade verrast. Door de Zandvoortse kunstenaar Cornelis van Meurs. Hij heeft namelijk een prachtige aquarel gemaakt van een reddingsboten. En deze beschikbaar gesteld voor een leuke actie ten gusten ten gunste van de Zandvoortse reddingsbrigade. Iedereen die kans wil maken op deze aquarel... kan de komende weken een donatie doen van minimaal 5 euro. Uit alle donaties die de ZRB voor, do voor donderdag 22 oktober als ontvangt... wordt op vrijdag 23 oktober een winnaar getrokken. En die krijgt de aquarel. Doneren kan via NL63... Rabo 0326-309152, ten namen van Zandvoortse Reddingsbrigade en onder vermelding van Verloting Aquarel. Alles is trouwens terug te vinden in het Zantuskrantje. Ja. Tot zover. Uh, Ogen hoor, Tabat, door. Dan gaan wij naar uh, 10 met Rubber Bullets. Stan C.C. met Rubber Bullet. En we gaan nog eventjes naar het nummer van Elvis. Ja, en uh, je vroeg van... Uh, wil jij wat uh, vertellen over El Elvis? Nou ja, wat, moet ik nog, wat is er nog voor nieuws over die man te vertellen? Hij is legendarisch. Maar goed, ik, heb, uh, ik ga toch maar wat vertellen. Hij werd geboren op 8 januari 1935... in de zogenaamd Shotgun House in Tupelo in Mississippi... En ik kan je vertellen, het was niet meer dan een beetje een, een, een, een caravan. Uh, als zoon van Gladys en uh, van Aaron Pres Vernon Elvis Presley... Uh, in de kleine twee-kamerwoning die gebouwd was door de vader van uh, Vernon... ter voorbereiding van de geboorte... zijn identieke tweelingbroer Jesse Garen Presley kwam 35 minuten voor Elvis' dood ter wereld. Dat was eigenlijk wel ja, een trieste, trieste bedoeling. Zijn uh, eerste hit, dat was tenminste zijn eerste plaat... die hij uh, gemaakt heeft, was van uh, It's All Right Mama. En uh, daar, dat werd een hit... Uh, daarna kwamen er, zoals je weet, nog heel veel, heel veel meer, meer. Ja. hits. Uh, zijn, uh, bijna hij had bijnamen, die bijnamen waren The King of Rock and Roll... Elvis de Pe Pelvis en The Memphis Flash. Uh, en uh, zoals gezegd, geboren 8 januari 1935... en overleden 16 augustus 1977. Het ja, ging altijd woeste uh, verhalen. Iedereen zag hem nog lopen, hè? Oh, daarna. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb hem niet zien lopen in ieder geval. Okay. Maar er zijn zat mensen die het wel hebben gezien. Oké, okay, nou, ik heb Elvis met Jailhouse Rock. One through a party in the county jail. Elvis Presley met Jailhouse Rock. Ja, jij vroeg ook nog van nou, hij was getrouwd. Ja, dat was hij ook. Hij was getrouwd uh, met uh, Priscilla Beaulieu. Die eigenlijk dus uh, Priscilla en Wagner uh, heette. Zij was uh, de dochter van een Amerikaanse luchtmachtofficier die gestationeerd was in West-Duitsland... in de periode dat Elvis ook in militaire, militaire dienst zat... Hij ontmoette haar toen ze pas 14 jaar oud was. En hij heeft haar meegenomen naar Amerika. Met een belofte dat hij niet eerder met haar zou trouwen voordat ze volwassen was. En dat is ook gebeurd uit hun relaties: dochter Lisa en Marie, geboren. Ja, en die had weer wat met Michael Jackson? Ja, ja die was getrouwd ook met Michael Jackson. Maar dat uh -huh. heeft ook niet lang geduurd. Nee, nee. Michael Jackson had andere dingetjes. Nee, nou, denk dat ik. weet ik niet. <laughs> dat durf ik, daar blijf ik buiten. <laughs> Zal een plaatje doen? Wie ga je doen? Een plaatje, acta en de oh, ja, ik Niet of nooit geweest? Ja, doe die maar. en de munning. Ja, ik heb nog uh, een, iets leuks. En, uh, ik had het er net al even over... dat er uh, Nationale Ouderdag eraan komt. Dat is vrijdag 2 oktober. Uh, dan, uh, en deze dag gaat uh, in Zandvoort... Uh, natuurlijk niet zomaar voorbij. Om deze dag extra speciaal te maken... voor de ouderen, inwoners van Zandvoort... hebben pluspunt Zandvoort... pluspunt Zandvoort... G Wim Gertenbach College... en wijksteunpunt De Blauwe Tram... En Team Sportservice de handen ineengeslagen. Ter ere van deze dag wordt door deze zeer betrokken partijen in Zandvoort... een ludieke en sportieve speurtocht georganiseerd. Heb je het idee dat je Zandvoort tot in alle uithoeken kent... of wil je Zandvoort juist beter leren kennen? Meld je dan aan voor de speurtocht in Zandvoort. Tijdens de speurtocht staat het gezellig samen zijn en het wandelen centraal. Je wordt gekoppeld aan een scholier van het Wim Gertenbach College en samen gaan jullie op zoek naar alle mooie bezienswaardigheden in, in het dorp, in Zandvoort. Lukt het jullie om alle plekken te bezoeken? Er worden twee speurtochten gemaakt van beide 45 minuten. Hierdoor is er de mogelijkheid om een wandeling van zeg maar ongeveer 45 of 90 minuten te maken.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 De tijd, 10 uur, de start van de speurtocht is elf uur dertig, want we starten met een kop koffie. Pak nu de telefoon, bel nu 023 5740 330 en meld je aan voor deze gezellige actieve dag volgende week vrijdag in Zandvoort. Is er een, maximum, een minimum leeftijd aan die oudere dag? Want je wordt gekoppeld aan een, een leerling, maar wanneer ben je ouder? Wanneer ben je ouder? Nou ja, ligt eraan. Misschien zeg je gewoon van nou: ik ben uh, 50, ben nog helemaal niet oud. Maar ik vind het wel Heel leuk. leuk. Ja. Doe je toch ook gewoon gezellig ja, mee? Nee, daarom. Dus. Oké, okay. ik heb Imagine van John Lennon. John Lennon, die met gefluit eruit ging. Um, had hij vogeltjes? Hij had altijd vogeltjes. Yes. <laughs> hij is nu een vogeltje. <laughs> of. nog. Ja. Nog een plaatje doen. Doe maar. Leonard Cohen. Ja. Met First We Take Manhattan.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 Guided by a signal in the heavens, guided, I'm, guided guided. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons, first. we take but How many nights I prayed for this to let my work begin First we take Manhattan Then we take Your fashion business, Mister, and I don't like these drugs that keep you living. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. and we take the You sent me the monkey and the plywood violin I practice every night, now I'm ready First, we take Manhattan Then we take Berlin Remember me, I used to live for music Remember me, I brought your groceries in Well, it's Father's Day and everybody's wounded First, we take Manhattan Then we take the ja, dat was Lennart Cohen met First We Take Manhattan. We gaan afscheid nemen, we gaan zo naar de andere kant van het journaal. De andere kant van twee uur. De andere kant van twee uur, dus de ja. andere kant van het journaal. Ja, oh. <laughs> uh, Wat hebben we nog, het tweede uur? We gaan een interview uitzenden. Dat vind ik wel heel erg spannend, want het kan wel eens fout gaan. Oh, dan zal wel vast maar dan weer bellen gaan. De, bel jij vast Apeldoorn, dan probeer ik het goed te regelen. Oké. Okay. <laughs> we gaan eruit met Elvis Presley en we zien u aan de andere kant van het nieuws... Ook al aan de andere kant van twee uur tot straks tot straks to to I gave a letter to the postman He put it in his side by the early next morning. He brought my letter back. She wrote about it. Return the sender. Address unknown. No such number. No such song.